Middernacht, woensdag 26 december, René van Brakel met het NOS-journaal. De man die gisteren in Amerika twee brandweermannen doodschoot... heeft mogelijk ook zijn zus omgebracht. In zijn uitgebrande huis zijn menselijke resten gevonden... vermoedelijk van zijn vijf jaar oudere zus. De 62-jarige man uit Webster in de staat New York, New York stak gisteren zijn huis in brand. Toen de brandweer kwam schoot hij twee brandweermannen dood. Daarna pleegde hij zelfmoord.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 Bij een ongeluk met een helikopter in Oekraïne... zijn alle vijfde inzittenden om het leven gekomen. De politiehelikopter stortte kort na vertrek neer in het zuidoosten van het land. De inzittenden waren op slag dood. Veel helikopters in vroegere Sovjet-Republieken zijn van het type Mi-8. Als ze neerstorten komt het vaak door slecht onderhoud, ouderdom... en het negeren van veiligheidsregels. De politie heeft in Schiedam enkele waarschuwingsschoten gelost... Agenten gingen kijken bij een auto waarin een vuurwapen zou liggen. Twee inzittenden werden direct aangehouden. Twee anderen renden weg. Na het lossen van enkele waarschuwingsschoten... hield de politie één van hen alsnog aan. In de auto in Schiedam lag inderdaad een vuurwapen. Het weer geleidelijk droog en vanuit het westen opklaringen. Het is een graad of 6. Overdag af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Een spookrijder gesignaleerd op de A73 Maasbracht Nijmegen rijdt u op de A73. Dan komt u tussen Nijmegen Dukenburg en Beuningen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus rijdt u op de A73, van Maasbracht naar Nijmegen. Dan komt u tussen Nijmegen, Dukenburg en Beuningen een spookrijder tegemoet. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna. Kilijne Plag. Een hele goede nacht. En nog allemaal een heel vrolijk kerstfeest. Uh, ik ben zelf nog aan het nagenieten van het kerstdiner. En misschien zit u thuis ook op de bank. Lekker uit te buiken en te denken: van wat was het gezellig vanavond. Bij mij was misschien het, het uh, kerstkaartje, het menukaartje, het meest bijzondere. Mijn moeder had een prachtig kerstdiner voorbereid. En op de linkerkant van het kaartje stond... Geluk is pas geluk als je het met anderen kunt delen. En dat vond ik een hele mooie. Ik denk, nou, die wil ik graag even met iedereen delen in ieder geval. En uh, daar een gelukkig kerstfeest van maken. Volgens mij begint het langzaam een beetje traditie te worden. Casaluna en kerst betekent de tijd nemen voor verhalen. Voor luisteren naar elkaar en genieten van elkaar. En dus zitten we hier midden in Utrecht, live in Café Hofman... met een uh, goed gevulde kersttafel, mag ik wel zeggen. Met allemaal lekker nijen en uh, twee uur lang dus mooie verhalen... en muziek waar u naar kunt gaan luisteren. Ervan uitgaande dat er geen grote nare dingen in de wereld gebeuren... en er ook geen spookrijders meer op de weg te vinden zijn... kunt u twee uur lang van ons gaan genieten. Het betekent dat wij het hoorspel van kwart voor één normaal... Uh, naar morgen hebben opgeschoven. Dus u krijgt uh, twee afleveringen morgen en vandaag niet... Voor mij is het kerstverhaal he, van het kindje Jezus... dit jaar eigenlijk in een heel ander daglicht komen te staan. Ieder jaar horen we over de volkstelling... over geen plek in de herberg... over Maria die in een stal moet bevallen... en het kindje Jezus in de kribben bedekt met stro. Voor mij was het verhaal anders dit jaar. Het verhaal vertelt namelijk niet hoe het voelt... om voor het eerst je kindje tegen je aan te houden. Om het voelt om voor het eerst je kindje te horen huilen. En hoe onbeschrijfelijk het voelt als je kindje voor het eerst naar je lacht... En het kerstverhaal vertelt ook niet hoe onhandig je je voelt als je voor het eerst een rompertje over het hoofdje van je kindje moet doen. En hoe het is om voor het eerst die hele vieze luier van je kindje te moeten verschonen. En wat het fenomeen projectielspuren van een baby is. Ja, hoe hebben Jozef en Maria dat allemaal destijds ervaren? Hoe hebben ze het klaargespeeld? Voor het eerst in mijn leven denk ik heel anders over het geboorte- en kerstverhaal. Vier maanden geleden werd namelijk mijn dochtertje Lisa geboren. En sindsdien voelt het alsof ik alles voor het eerst weer meemaak. En die eerste keer, een eerste keer, daar gaan alle verhalen vannacht over. Over wat voor eerste keer, dat zult u de komende twee uur horen van mijn tafelgenoten. Want ik zei, het is een goed gevulde tafel. Naast mij, om maar te beginnen, Suzy Dexter. Singer, songwriter. Suzy, welkom. Jij kwam hier en je doet je tas open. En je haalt een doosje uit je tas. Je denkt... Oh. Wat lief van mijn zus. Ja. Wat had ze gedaan? Nou, mijn moeder uh, maakt de allerlekkerste aller, aller roze pudding die je kan bedenken. En als kind al vond ik die zo lekker. En vanavond was die er weer: Bavarois. En uh, ja, dan. Uh heeft ze niks tegen mij gezegd en een klein plastic doosje gevuld... en in mijn tas gestopt, omdat ze weet dat ik die in Utrecht niet meer zal krijgen. Ik kom uit Brabant. Heb je hem nog in je tas zitten? Moet we hem even koud zetten? Nou, <laughs> ik ga het vannacht nog wel op. Ja, we hebben hier nog wel alles op tafel staan, maar je mag je eigen mee, ja. hoor. Voel je vrij, zo. Nou, zeggen. dankjewel. je uh, Je buurman heb je inmiddels ontmoet. Hè? We hebben hier ja. al van tevoren een week om in de kerststemming te komen... We hebben we hier vorige week al met z'n allen even zitten borrelen. Primatoloog Jan van Hoof, welkom. Dankjewel. van burgersoe, opgegroeid met burgersoe, waar jouw ouders ja, directeur ja, van waren. Ja, ja, dat blijven ze zeggen. Dat blijf je altijd zien. Ja, hè. Dus maar uh, da da dan herkennen ja. de mensen het ook meteen. Ja. Ik zat me af te vragen of krijgen dieren in de dierentuin... eigenlijk ook iets extra's met kerst? Krijgen we een soort van kerstdiner? Dat is een goede vraag. Ik zit mijn ook af te vragen. Um... Het, het zal waarschijnlijk niet extra eruit zien, maar het wordt met een extra bedoeling gegeven. Dus ik, nee, ze krijgen wat extra. Ja, en er wordt een liedje ja. bij gezongen en Vast dan uh, worden ze hartstikke vrolijk ja, van. Ja. Ik kreeg net een uh, berichtje over de e-mail dat in de dierentuin van Praag was een jong gorillaatje geboren. En dat staat op internet. Ik kan, het, uh, kan je de, de, de pagina wel door. Zo ontroerend in dit geval om te zien hoe ook... Hele, hele, hele andere moeders met hun kleintje omgaan. En dat pakken. Jij hebt jouw ervaringen. Maar daar zie je... Die, ze krijgt haar vijfde kind. Dus ze is door de wol geverfd. Ze weet precies hoe het gaat. Maar dan zie je die hele dikke vingers. Die zie je dat kleine hoofdje pakken. En daar de vruchtvliezen afhalen en zo. Het was... Ik vond het buitengewoon emotionerend ja. om dat te zien. Ja, ja. mooi is dat. Dus je ja, hebt ook alle studie gedaan, hè, naar mensen en dierlijk gedrag. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, dus zoveel scheelt het niet van elkaar. Nee, maar <laughs> dat blijkt ook... dan maar weer. Ja. Naast jou zit Evert Overeem, dominee. Welkom ook. Dankjewel. Met de nachtdienst al achter de rug natuurlijk. Ja. Ja. Gaf het een goed gevoel? Was het mooi? Het was vol, het was mooi, fijn gezongen. En wat heb je gezegd? Je hoeft hem niet helemaal te gaan herhalen. Nee. Maar... Ik heb niks gezegd, want ik zat gewoon in de kerk. Ik had geen dieren. Oh, dat is waar. Is dat fijn? Ja, dat is een hele andere ervaring dan met voor te staan. Want dat geeft wat minder spanning. Ik kon nu gewoon gaan zitten. Ja, ja. Nou, uh, die diensten zijn berucht, want ze moeten goed gaan. Er ja. mag niks fout gaan. Iedereen rekent erop, dus dat is echt zenuwenwerk. Dat weet ik nog. Ja. Dus dat heb je dit jaar heb je daar geen last van gehad? Dit jaar De was lekker rustig. Een hele ontspannen kerst, wat dat betreft. Ja. Manouska Zegelaar-Breeveld. Hallo. Muzikant, actrice van alle markten thuis. Volgens mij was bij jullie een huis vol. Het huis was vol met familie en het is geweldig. Hoeveel waren er? Uh, we waren dit jaar met z'n tienen, negen, want twee die, uh, hadden besloten naar Spanje te gaan. Om een of andere enorm rare reden, maar goed. De zon misschien? Of, uh, ben Zal ik... zomaar kunnen. <laughs> zomaar. We vonden het iets minder leuk, maar we hebben het wel erg gezellig gehad met z'n uh, negen. Uh, en heerlijk gegeten en het ontzettend fijn gehad samen. Want als jij uh, kerst hoort, dan komen er gelijk dan lichtjes in ik, jou ik, ogen. Ik hoor kerst en ik word al blij. En laat zijn het ervaren daarvan, het, uh, Nee, dat is, uh, dat is wel mijn ding zo december. Vannacht is het. Uh, ik weet niet of René ook. Je zit ook achter de microfoon. Hè? En achter de piano. René Broeders is uh, onze vijfde man aan tafel, maar die ook af en toe achter de piano plaats gaat nemen. Want we hebben natuurlijk ook live muziek vanavond. Het is nu voor het derde jaar dat we met Casaluna muziek maken, René. Uh, dat betekent, jij woont in Berlijn. Weer geen kerst in Berlijn, hè? Nee, nee maar goed, het is hier ook gezellig, toch? Ja. De, Berlijn zit vol met kerstmarkten. Ja, ik ga zo snel mogelijk terug en dan hoop ik dat er nog een paar kerstmarktjes zijn. Vannacht om twee uur stap je in de auto? <lacht> nou, zo ongeveer. Dat je morgen aan het kerstontbijt op een van de kerstmarkten in Berlijn? Ja, maar ik vind het in Nederland ook leuk. Hoor. Het was mooi om hier weer de kersttijd mee te maken. Nou, ja. Ja. Vannacht dus voor het eerst zitten deze vijf mensen met elkaar aan tafel... om over hun eerste keren te praten. Veel mooie muziek ook vanavond. Dus niet alleen uh, de verhalen. Er is een, uh, naast de pianist, dus naast René, een heel ensemble. Fluitist Kees van der Heijt, Annemarie Hensens op de altviool en Sari van Brug op de Harp. Hebben jullie nou al besloten hoe jullie ensemble gaat heten? Nee, want ook dit is voor hun de eerste keer... dat zij vannacht met z'n drieën in dit gezelschap samenspelen. Denk erover na en om twee uur dan hebben we misschien een mooie uh, naam verzonnen. Susie Dexter, uh, jij vertelde net al over je lekkere Bavarois. Maar je kan ook prachtig zingen en je hoorde een thema de eerste keer en je kwam gelijk met een prachtig nummer, First Time I Saw Your Face van Roberta Fleck. The moon and the stars And last Till the end of time The first time wel, Suzie. Prachtige muziek. Nou, zo gaat het dus twee uur lang. Mm. Verhalen en muziek, dat is toch heerlijk om naar te ja. luisteren. Als u wilt reageren thuis, dan kunt, dat natuurlijk, kunt u dat natuurlijk doen via Twitter. Gebruik dan hashtag Casaluna. Via Facebook kunt u natuurlijk een uh, krabbel achterlaten en een mailtje sturen naar casaluna.ncrw.nl. Die eerste keer, daar gaat het vannacht over: de eerste keer dat je iets meemaakt. Uh, Jan van Hoof, waar gaat jouw eerste keer over? Nou, de eerste keer gaat over een ervaring die precies 50 jaar geleden plaatsvond. Precies 50 jaar geleden. Dat was namelijk een grijze, sombere decembermorgen, weet je wel, op zo'n donkere dag voor kerstmis. Ik was op weg naar het statige hoofdgebouw van de Zoological Society of London. En dat is gelegen in de beroemde Londense dierentuin. Daar zou de traditionele winterconferentie worden gehouden. Een internationale wetenschappelijke bijeenkomst. En in 1962 zou die gaan over de primaten. Zeg maar ons soort beestjes. De apen en de mensapen. Ik kwam van het reptielenhuis. Daar had ik op de eerste verdieping boven de krokodillen mijn werkkamertje. Het was het tweede jaar van mijn verblijf in Engeland. Ik had namelijk het voorrecht gehad om etologie, dat is gedragsbiologie... om dat te kunnen studeren in Oxford bij professor Nico Tinbergen. Een van de grondleggers van dat vak en een latere Nobelprijswinnaar. Ik had aan Nico gevraagd of ik onderzoek zou kunnen doen... aan de gelaatsuitdrukkingen bij apen en mensapen. Een nog vrijwel onontgonnen gebied. Nou, dat kon... Het praktijkgedeelte van mijn studie zou ik dan doen in de Londense dierentuin. Nico wees een jonge afgestudeerde bij hem... een zekere Desmond Morris aan als mijn directe begeleider. Desmond was onlangs gepromoveerd bij Tim Berge en was sindsdien curator bij de Londen Zoo geworden. Dus dat lag voor de hand dat hij mij zou begeleiden. Vier jaar later zou diezelfde Desmond ineens wereldberoemd worden... door zijn boek De Naked Heep, De Naakte Aap... Daarin zette hij de mens een beetje op zijn plaats in het Rijk der Dieren. Het was voor het eerst dat een evolutionair biologische kijk... op het gedrag van de mens de belangstelling zou trekken van het grote publiek. En heus een enorme belangstelling. Want Desmond was op slag miljonair met zijn bestseller. Op die grijze winterochtend haaste ik mij dus... naar de oude eerbiedwaardige congreszaal van de Society... Ik zou een voordracht houden over mijn onderzoek. Dat had zich inmiddels toegespitst op de evolutie van de lach... en de glimlach bij de mens en zijn verwanten. Ik zou gaan vertellen dat er bij apen een gedrag voorkomt... dat in vorm en betekenis sterk lijkt op ons lachen. En dat de lach dus niet, zoals bijvoorbeeld een, een, een psychologisch Plessner dacht... uniek is voor de mens... Want dieren hebben toch geen humor? Nou ja, het is maar net wat je daaronder verstaat. Natuurlijk was ik bloedsnerveus. Het was de eerste keer, ja echt de eerste keer... dat ik voor zo'n respectabel gezelschap van geleerden zou optreden. De voorzitter van het wintercongres was een, was een zekere Sir Solly Soekerman. De president of the Zoological Society. Hij genoot ontzaglijk ontzag in Britse, medische en biologische wereld. En dat blijkt wel uit het feit dat hij een aantal jaren zelfs later... zelfs werd verheven tot Lord Zuckerman. Goed, ik zou praten in de ochtendsessie. Die ging namelijk over het gedrag van primaten. De sessie werd voorgezeten door Desmond Morris, mijn coach. Ondanks mijn zenuwen liep de voordracht vloeiend... en ik oogste een luid applaus dat me natuurlijk heel weldadig aandeed... Toen kwam de volgende spreker. Dat was een knappe jonge vrouw, een slanke blondine... die luisterde naar de naam Jane Goodall. Mm. Ze had twee jaar doorgebracht in het oerwoud van Gombe in Tanzania, En ze was de eerste die een groep chimpansees... gedurende langere tijd in het wild had gevolgd. En dat zou ze in de daaropvolgende volgende jaren nog lange tijd gaan doen. En nu kwam ze vertellen over haar eerste bevindingen. En ook voor haar was het de eerste keer dat ze dit deed... voor een internationaal wetenschappelijk gezelschap. En haar verhaal verraste de zaal. Want wat kwam ze melden? Dat ze gezien had hoe chimpansees werktuigen maakten... om daarmee termieten uit hun heuvels te vissen dat de chimps zochten van de juiste dikte... die ze vervolgens op de juiste maat afbraken... om ze vervolgens voorzichtig in de gangen van de termietenheuvel te steken. Dan beten de termieten zich daarop vast. De chim trok de hengel terug... en ritste de termieten als een soort satéetjes van hun stokje. Jane was de allereerste die meldde... dat chimpansees in het wild werktuig gebruiken en die zelfs maken... Dat was ronduit sensationeel. Ach, als ik laat... Sorry. Um, het was namelijk iets waarvan men altijd gedacht had... dat alleen de mens dat kon. Toen Richard Leakey, een beroemdheid, een, de mentor van Jane... en ook een, een heel bekend onderzoeker op het gebied van de evolutie van de mens... toen die hiervan hoorde... Toen zei hij, ofwel moeten onze definitie van de mens verzien... ofwel moeten de chimpansee toelaten tot de familie der mensachtigen. Ai, ai. Maar dat was nog niet alles. Jane vertelde ook hoe ze had gezien dat chimpansees jacht maakten... op bavianen en kolbezapen en dat ze vlees aten. Weer was het de eerste keer dat zoiets gemeld werd... in de wetenschappelijke wereld. En het was ongehoord. Het stond namelijk haaks op de gangbare opvattingen over mensapen. Dat waren toch uh, planteneters die in hun paradijselijke oerwouden... vruchten uit de bomen plukten. Een soort situatie van woorden zonder val als het ware. Pas bij de eerste voormensen, zo'n vijf miljoen jaar geleden... zou, zo dacht men, het jachtgedrag zich voor het eerst ontwikkelen. En dat jagen zou dan vervolgens leiden tot onderlinge samenwerking... tot het lopen op twee benen, tot ontwikkeling van taal... en alle andere eigenschappen die de mens tot mens hebben gemaakt. Maar zo uniek was dat jagen ook weer niet... want nou blikken chimpansees het ook te doen. Goed, in de pauze ging ik naar Desmond... want ik was natuurlijk heel benieuwd wat hij van mijn eigen voordracht had gevonden. Terwijl we daar staan te praten, komt Sir Zolly. De beroemde Sir Zolly op hoge poten op ons af, stomend van verontwaardiging. Op indringende toon vraagt hij aan... De... wie in hemelsnaam op het onzalige idee gekomen is om... en ik zeg het nu in het Nederlands, maar dat was wel de teneur van zijn verwijt... wie op het onzalige idee gekomen was... om dat onnozele blondje dergelijke verzinsels te laten verkondigen. Iedereen die toch wat van mensapen af weet... die moest toch snappen dat dit baarlijke nonsens was. <lacht> Tja, daar stonden we dan... Als ik later tijdens mijn colleges in Utrecht dit verhaal soms vertelde... dan vroeg ik altijd wie in de zaal wel eens van Lord Soekerman gehoord had. Dan bleef het ijzig stil en gebeurde er niks. Dan vroeg ik wie er wel eens van Jane Goodall gehoord had. Plop, daar gingen alle vingers de lucht in. Want inderdaad, dat blondje is wereldberoemd geworden... Sindsdien toont, sindsdien toont allerlei onderzoek aan dat niet alleen chimpansees... maar ook andere soorten veel meer eigenschappen met ons gemeen hebben... dan we altijd dachten. Of misschien liever dan we wel wilden denken. Zo weten we nu dat chimpansees een veelheid aan werktuigen maken... dat ze heel eenvoudige culturen hebben... dat ze symbolen kunnen begrijpen en daarmee ook kunnen communiceren... dat er ontluikende vormen van zelfbewustzijn zijn en van moreel gedrag. Trouwens, niet alleen bij mensapen, maar ook bij dieren als dolfijnen en olifanten... En zelfs sommige vogelsoorten, zoals kraaiachtigen en papegaaien blijken veel intelligenter dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Kortom, die fundamentele scheidslijn die we altijd hebben getrokken... tussen mens en dier, die is in wetenschappelijk opzicht een beetje aan het vervagen. Natuurlijk, de mens is en blijft een bijzondere diersoort. Maar waar liggen de principiële grenzen en zijn die zo scherp? Kortom, die morgen in december, vijftig jaar geleden was er voor mij een van vele eerste keren ervaringen. Ik sprak voor het eerst op een internationaal congres. En zo so did Jane. En het was de eerste keer dat bepaalde opzienbarende gedragswaarnemingen... gerapporteerd werden die het begin zouden vormen... van een veranderende kijk, wetenschappelijk en filosofisch... op de mens en zijn plaats in het natuurlijke bestel. Dus echt een eerste keer ervaring moet zeggen dat het me gelijk, gelijk verklaart... waarom ik altijd in de dierentuin bij die gorilla's niet weg kan komen. Ik kan er echt uren gebiologeerd naar kijken. Omdat het, ja, het is zulk menselijk gedrag. Ja. Fantastisch, hè? Ja. Ja. Sta je daar wel eens bij stil, Manoushka? Ja, nou ja, ik, sowieso met, uh, met apen. Niet alleen gorilla's, maar, maar andere aapsoorten ook... die in Suriname veel voorkomen. Maar de vroeger van die, van die kleine doodskopsaapjes... En het is ongelofelijk inderdaad hoe gebiologeerd... je kan blijven kijken naar hun handelingen en, en hoe zeer ze op ons lijken. Ja. Soms heel letterlijk. Soms heel letterlijk. Ja. Je moet ook uitkijken dat je ze niet vermenselijkt. Maar goed, dat is een kwestie van, van wetenschap om inderdaad objectief te proberen... vast te stellen wat nu onze vermenselijking is, ja. is van hun gedrag... En wat ze wat werkelijk gaan kopieren, kunnen. Of, of wat ons dierlijk gedrag is. En wat als het ware in die continuïteit naar, op de weg naar ons toe... Mm -hmm. als het ware zich allemaal heeft voorgedaan aan ontwikkelingen... Ja. die bij ons natuurlijk zo opvallend en zo uh, uitzonderlijk vertegenwoordigd zijn. Maar zij zijn wel ook in staat, volgens mij om... Ik weet toen wij op vakantie waren in Indonesië... dat ik op een gegeven moment op een rot zat met mijn rugzakje om. En er was wel gezegd, pas op voor de apen, die zijn nogal brutaal. En op een gegeven moment zat ik zat naar de zonsondergang te kijken. Dat was echt prachtig. En ik dacht, oh mijn vriend die pakt even wat uit mijn rugzak. Want die werd opengeritst. En, uh, en toen kwam mijn vriendinnetje van... Wow, Guylaine, pas op. En toen keek ik. Ik was dus een aap. Mijn rugzak aan het afmaken, terwijl ik het helemaal niet door had. En dan denk, ik, ja, ik, dat is niet van nature natuurlijk apengedrag. Dat hebben ze echt overgenomen van de mensen. Nou ja, of niet? Nee, je maakt alles open. Ik bedoel, dieren maken alles open waar ze ja? eventueel bij kunnen. Maar wat mij natuurlijk het meest getroffen heeft in dit hele gebeuren... dat was voor het eerst in 1960... Een wetenschappelijke wereld die toch nog voor een belangrijk deel gedomineerd werd... door uh, established males, om het zo maar eens te zeggen. Hè. Uh, Lord Soekermans, zoals hij dan uh, tegenwoordig heet, maar is dat niet meer. Um, was natuurlijk een, uh, een fenomeen en was een exponent van dat uh, wetenschappelijke wereldje. En daar komt dan, dan een jonge vrouw. Een, ja, ze was, ze was ergens in de twintig, halverwege de twintig. En die komt dan dingen vertellen die, uh, die haak staan op alles wat men dan meende. Nou ja, dat is natuurlijk <lacht> onzin. En wat verbeeldt zo'n uh, zo geval zich ja, wel? Ja. Tegenwoordig zijn we in die zin natuurlijk een heleboel verder. Dat met name in een aantal vakken vrouwen ongelooflijk vooraanstaande posities innemen in de wetenschap. En dat geldt met name in de gedragswetenschappen, de biologische wetenschappen. Minder in de exacte wetenschappen. En daar hoor je ook af en toe die zorg over uitgesproken. Hè? Vrouwen moeten meer een aan doen en ja, zo. Ja, ja, ja. Maar dat komt vanzelf, hoor, daar ben ik van overtuigd. Oh, nou, dat is toch dus nou, een vast. geruststelling, Jan. <laughs> dat ja. we dat al weten. Hé, Suzie, want anders waren we ons toch zorgen gaan ja, maken. Ja, ja, Maar dat ja. hoeft nu gelukkig niet. <laughs> in ieder geval. Maar gaat jouw verhaal straks over Manouska? Jij vertelt ook dit uur jouw verhaal. Ja, over kerst, over kerst. over, Kerst. De eerste keer kerst in Nederland. Oh, de eerste keer kerst in Nederland. Want ja. jij komt uit Suriname. Ja, ik ben in Rotterdam geboren, maar ik ben in Suriname opgegroeid. Dus de allereerste kerst die ik me kan herinneren was in Suriname. Maar dit verhaal gaat over, uh, over de eerste kerst hier. Oké, okay, dat horen we dan strakjes van jou. Yeah. De kerstmedley van ons uh, ensemble. Het arrangement door Kees van der Heid. Die dus ook op uh, de fluit uh, te horen is. Eerste keren. Eerste keren om verhalen te vertellen. En uh, eerste keren om hier met z'n allen aan tafel te zitten. Uh, de tafel is nog heel vol jongens. Dus voel vrij om lekker wat uh, te nemen. We hebben lekker kaas staan. Of wat zoetigheidjes. Ik neem aan even dat je al een heel kerstdiner achter de kiezen hebt. Of, uh... Ja en dat eten waar je niet voor bidt. Daar je het hart van. Ja. GELACH Vandaar dat je nu ook met je handen bij elkaar zit... om vooral je te beheersen en te pakken. Zal ik nou wel beter of niet beter? Zal ik nou wel eten of niet eten? Nou, die rode wijn is heel goed, hoor. Dat, dat is heel De goed, minste ja. calorieën, geloof ik, hè? Ja. Dat, is, uh, dat is heel gezond voor je. Uh, Suzie, jij hebt een, ja, een mooi gedichtbundeltje bij je. Ja. Van Van Zalers. Ja, dat mijn is, favoriet. Ja, waarom is dat uh, jouw favoriet? Ja, het is gewoon prachtig. Uh, een hele, hele uh, slimme en sensitieve vrouw die... Uh, fantastisch weergeeft wat ze allemaal beleeft en voelt. En een hele mooie manier, vind ik. Ja, prachtig. Je hebt ook een mooi gedicht uh, Ja, dit gedichtje... Om, ik heb even dat boekje opengeslagen... omdat we tijdens ons gesprekje vorige week al het over een gedichtje hadden. En dit was eigenlijk het eerste wat ik, wat ik zag... waarvan ik dacht, ja, dat heeft veel met kerst te maken. Uh, een kindje geboren waar het niet heel goed mee afliep natuurlijk. En het licht dus... Nou, daar gaat hij. Kind in het licht. Licht in de witte gordijnen. Licht wieren langs de muur. Licht stranden aan het plafond. En nog blinkender dan het licht, het klein, benieuwd gezicht. De ogen poeltjes blauw vuur. Witte vingertjes verschijnen. Haken gretig uit de zon. Onzichtbare, zo dunne haren van het paard van Phaeton. Hoi, dankjewel Suzie. Ja, graag ja. Uh, Jan, jij vertelde helemaal aan het begin van de uitzending over het filmpje wat er was van een gorillaatje wat is geboren met de kerst. Nou, wordt er gelijk wel gebeld of gemaild van waar kunnen we dat filmpje vinden? Oh, ja, dat Weet je dat niet of niet? Um. Hoe, hoe moet ik dat nou doen? Want het is een, een, een hele reeks symbool. Ik heb er niet op gerekend. Ik viel me ineens in. Omdat maar dat is zo'n YouTube-filmpje, was dat dan? Een huh? YouTube... Uh. Uh, het staat nog niet op YouTube. Het is... Um mij persoonlijk toegezonden, maar het wordt vast op YouTube gezet. En ik denk, want het is zoiets moois. Noem nog even wat trekwoorden. Hele dikke Gorilla. Vingers die dan zo heel voorzichtig zo'n vochtig oh. kopje en daar die vluffliesjes afpellen en dat gezichtje verschijnt daaruit. Dat is zo mooi. Ja. Maar. Um, het, Welke ja, dierentuin was het? Huh? Welke dierentuin was het ook weer? In Praag. Praag. Dus als je Praag, Praag. Gorilla, Baby... Praag. Gorilla, ja. Baby, ik weet niet, het komt <lacht> <stond> er vast <lacht> en deze dag Misschien kun je het later nog even doorsturen ja. naar Casaluna. En dan ja. zetten jullie het op misschien. Ja, dat kunnen we sowieso natuurlijk ja. op onze ja. Facebook zetten... waar je ook nog op kunt reageren. Ik, ik vroeg me, me nog dat wel best... even af wat met dat blondje, hoe dat met dat blondje afgelopen is. Want iedereen kent haar wel, Jane Goodall. Ja. Een uh, over gemaakt en zo. Maar wat, wat is van haar geworden? Hoe is oh, dat? zij is... Uh... Nog steeds wereldberoemd en ze heeft een ongelofelijke uitstraling. Ik weet die mensen die. Ze, hebben, ze, ze leeft en... nog ook. Uh, ja, zeker, en nog steeds is, onderzoek aan doen. Ze is net zo oud als ik. Ze is een dierbare vriendin. Ze is uh, ongelooflijk vitaal. Ze reist de hele wereld over. Ze kan de groten der wereld en uh, ze benaderen. Ja. Door haar ongelofelijke uitstraling. Als zij een zaal van duizend mensen voor zich heeft, dan wordt het dood en doodstil als zij haar verhalen vertelt. En uh, zij is op het ogenblik een van de belangrijkste ambassadrices voor het. Uh, natuurbehoud voor het voortbestaan okay. van bedreigde soorten... en met name van de menshaben. Ze zouden het ja. een verschrikking vinden... als deze monumenten, zou je kunnen zeggen... als die zouden uitsterven. En ze worden op het ogenblik natuurlijk geweldig bedreigd... want overal is die zogenaamde de Bushmeat Trade ja. is toch de voornaamste... maar ook het verdwijnen van de, van de leefgebieden waarin ze zitten. Okay. En ze is nog steeds een hele frelle... Uh, statig, ze heeft iets, iets statigs... maar daarmee kan ze ook overal in de wereld komt ze binnen. Ja. Ja. En ze is dus een van de grote ambassadrices. Maar gaat, ja, ze heb... gaat ze nog steeds het oerwoud in, nog steeds de rimboe in nee, ze Nee, haar, haar werkzaamheden zijn op het ogenblik vooral... overal in de wereld eh, met haar gezag proberen mensen ervan te overtuigen... dat het eh, goed is om, eh, om aandacht te beteden, besteden aan de wijze waarop we met onze natuur omgaan. Ja. Een van de leuke dingen die zij doet... Dat is een organisatie, moet ik even denken hoe die heet... maar dat is het voorrecht van mijn leeftijd dat me dat even ontschieten mag... <lacht> um, waarin ze jongeren in allerhande landen waar uh, de bedreigingen het groot zijn... de jongeren probeert te benaderen om daarvoor te gaan zorgen. Dus ze laten bijvoorbeeld jongeren in Afrika bomen aanplanten op gebieden... dat ze zichzelf kunnen redden, want dat zijn de ambassadeurs. Zij beïnvloeden de ouderen, ja. kinderen... En ze heeft langs die weg, probeert ze als het ware dat bewustzijn daar te kweken. Ik heb ongelooflijke bewondering voor die vrouw. Oh, mooi. En nog steeds contact dus met haar? Ja, ja, ik kan haar heel goed. Ja. Ja, mooi is dat. Maroescu, we gaan zo meteen naar jouw verhaal okay. uh, luisteren. Ik, ik wil eerst nog naar het ensemble, weten jullie al de naam? Ik ga dit heel de uitzending <laughs> vragen hoor. <laughs> Je zou echt iets moeten verzinnen hoor. Misschien een mooie vraag luisteren, ja? de Twitter ons of uh, mail ons een mooie naam voor het ensemble. Het ensemble van, uh, van, van Kees en Annemarie en Sari die vanavond voor het eerst... in, dit, in deze samenstelling hun muziek uh, tegen horen laten brengen. Dus uh, Twitter een mooie naam, hashtag Casaluna of mail hem. Casaluna.ncv.nl. at En in dit geval was dat Aleko uit de suite-concertante van Mark Lavrin, een Israëlische componist. Is dat van ons uh, trio Ensemble, dus in dit geval? We hebben een uh, mooi kort kerstverhaal gekregen van uh, een luisteraar. De eerste keer. Een prachtig onderwerp en heel toepasselijk op mijn leven nu. Sinds een maand doe ik alles voor de eerste keer: naar de bakker, naar de bibliotheek. Voor het eerst wachten op het schoolplein van mijn kind. Ik ga morgen voor het eerst logeren bij vrienden. Wat neem ik mee? Wat zal ik aandoen? Vandaag had ik mijn eerste kerstdag en vorige week mijn eerste feestje. Alles in mijn leven is nieuw. Leg ik uit wat er met mij aan de hand is? Iedereen weet het toch al. Ik weet het niet. Het is voor mij ook de eerste keer. Ik leef als vrouw terwijl ik een man ben. En ik doe werkelijk alles nu weer voor het eerst. Ik ben heel blij en heel gelukkig. En ook dat voor de eerste keer. Oh, mooi. <laughs> Prachtig, Sandra. Dank je wel voor het mailen naar kazaluna.ncv.nl. Ja, dat is een mooi verhaal, hè? Even bij stil te ja. staan. Manoushka. Ja. Surinaamse Roots. is actrice en zangeres. Dus ik neem aan, in je kindertijd alles... ook de, de, de kerstdagen in Suriname doorgebracht. In groot theater. Ja. Ja. Ja. En nu, de eerste keer waar jij over vertelt... is de eerste keer kerst in Nederland. Ja. Kerst in Holland. Dat is pas leuk. De straten zijn wit, de bomen zijn wit... de huizen zijn wit, de mensen zijn wit. Van de sneeuw. Prachtig, dacht ik als kind altijd. Ik bekeek de idyllische tekeningen op de kerstkaarten... die we ontvingen van familie uit Nederland. Ik las de lessen in mijn taalboek. Die gingen over sneeuw en ijs en witte kerst. Extra goed. Ook die over peren en appels en andere vruchten en dingen... die in Suriname niet voorkwamen. Ja, we hadden een taalboek bestemd voor Nederlandse scholen. Schaatsende kinderen, moeders thuis wachtend... met warme soep en rookworsten. Ik lustte geen ertensoep, maar dat maakte niet uit... De grote mensen drinken soepie en eten koek. Het ziet er idyllisch en bovenal heel erg Hollands uit. Holland, het land van melk en sneeuwpret. Het land waar ik later als ik groot ben heen ga om te studeren. Net als mijn ouders. Die hebben ook gestudeerd in Holland en witte kersten gevierd. Ze vertellen hier in Suriname grote verhalen over hun tijd daar. Ik verheug me. Ik kijk er naar uit. Mijn hele schooltijd kijk ik ernaar uit. Ik verheug me op de treinen en de trims. Op reizen door Nederland over gladde snelwegen. Op studentenverenigingen waar veel bier gedronken wordt. Op hangen in de kroeg, op schoolreisjes naar Rome en Berlijn. Op de frisse lente en de mooie warme zomers. De prachtig gekleurde herfst. En ja, op de winter. Lange, koude winters met veel sneeuw en ijs. Ik zie mezelf schaatsend over dichtgevroren plassen. Ik kan niet schaatsen, maar dat leer ik wel pirouettes, slalommen, ik pas perfect in de witte wereld van de kerstkaarten. Het wordt een feest. <lacht> Thuis in Suriname vieren we kerst heel uitgebreid. Ik ben er gek op. De kerstviering is bij ons echt een traditie. Komend uit de familie waar de grootvader en al zijn zes broers dominee waren... is de geboorte, het leven en ook het lijden en de verlossing van en door Jezus Christus... met de paplepel ingegoten... Wij gingen zingend de kerstmaand door. Dat begon overigens afhankelijk uh, van wanneer de advent viel al in november. Gloria en Excelsis Deo. Halleluja, er is een kinderke geboren op aard. Met het kinderkoor dat bij de kerk van mijn opa hoorde... en waar ik natuurlijk in zat, want dat moest... studeerden we ons te pletter op alle kerstgezangen. Eén keer mocht ik de voorzang doen. Mijn ouders, ikzelf en zeker de dominee, mijn opa dus, glommen van trots... Het mooiste was, ik daar, dat was dat ik daar stond in mijn witte jurkje... tussen de andere kinderen in hun witte jurkjes en witte pakjes. Naast de kansel waarachter mijn opa stond in zijn, witte, in zijn witte jurk. In de witte kerk voor al die mensen in hun witte kleren. Het was een wonderlijke witte kerst. Warm, maar wit. Zoals het plaatje op de kerstkaart. Misschien gaat het straks wel sneeuwen. En dan mijn grootvader, de dominee... Dominee van de evangelische broedergemeente. Biggie op op en pram pram. Groots en mislepend. Hij kon het, mijn opa, preken. Statig, overtuigend, theater, overwicht. De gemeente gaat staan, de dominee komt binnen, de gemeente gaat zitten. En hij gaat in alle talen, Nederlands, soms een woord Engels, Surinaams het mooist. Ik versta niet alles, maar ik denk, om ons te redden stuurde hij zijn enige zoon. Het is zo mooi, mooi, mooi, prachtig, muziek, melodieus... interval na interval, in de maat, ritmisch, een stem als een klok en humor. De gemeente lacht, he's on the roll. hij gaat helemaal, elk woord komt aan. Hij is goed, hij is goed, goed, hij is zo goed. Hij praat, hij preekt, hij laat zijn licht schijnen over de gemeente. Alleen hij, hij, alleen hij kan dat, hij is groot. Hij is mijn held, mijn heiland, zo goed. Hij predikt het woord gods, hij is god. Hoe geweldig ik hem ook vind, mijn opa, en hoe goed hij ook is... hoeveel God ik ook in hem zie, het sneelt niet. Heeft het nooit gedaan. Ik begon te twijfelen aan wat God allemaal wel en niet kon. Ik was wijs genoeg om mijn vraagtekens niet hard op te plaatsen... en zong elk jaar uit volle borst mee, vouwde plechtig mijn handen en bad. Ik dankte de kerk voor de gezelligheid, de mooie lichtjes, het samen zijn. Ik dankte de mensen dat ze zo lief en aardig waren voor elkaar... dat ze elkaar aankeken en een hand gaven of een brassa, een omhelzing. Dat ze blij waren en vrolijk en samen zongen uit volle borst. Ik dankte in het kerstfeest voor mijn ouders, voor de cadeautjes... voor het lekkere eten, voor de gezelligheid, voor alle familie aan tafel. Als het zo was dat het kindje, gewikkeld in doeken, geboren in een stal... ons zou redden, dan was hij vast nu al begonnen. Ik kijk uit naar later naar de eerste echte witte kerst in Holland. En dan is het zover. Ik ga naar Holland om te studeren. Tegen de tijd dat ik vertrek duurt het nog een paar maanden... voordat het kerst is, maar het gaat nu toch echt gebeuren. De dagen worden steeds korter en donkerder. Het regent veel. Het zou toch eens binnenkort moeten gaan sneeuwen... wil het wit zijn op kerstnacht. De voorspellingen zijn niet goed. U raadt het al, het werd geen witte kerst. Geen witte eerste kerst in Holland. Niks geen sneeuw. Geen ijs, geen ertessoep met rookworst, geen koek en sopie... niks, geen idyllische kerstkaarten maar ook geen grote schare familie, geen vrolijke kindergezangen... geen brassas, geen grootvader in de rol van God. Twintig jaar later, ik ben uh, na de studie hier blijven wonen... man, kinderen, werk, dat soort dingen... zijn de witte kersten op één hand te tellen. Sneeuw zat in de afgelopen jaren, maar niet per se met kerst... Dat tafereel op het ijs vind ik overigens mooier op de kerstkaart dan in het echt. Een beetje koud. Ertensoep vind ik nog steeds niet lekker. Kerst wel. Kerst is heerlijk. Ik hou van kerst. Met nieuwe familie, eigen kinderen, brassen van vrienden. Al dan niet over de WhatsApp. De traditie in de kerk is verwaterd. Mijn grootvader is al lang niet meer en ik zing al lang niet meer in het kerkkoor. Ik kom ook niet zo heel vaak meer in een kerk. Maar de symboliek van de decembermaand vind ik nog wel heel mooi en belangrijk. Voor mij is dat waarschijnlijk wat ik als kind al zo mooi vond. Stilstaan en nadenken over wie we zijn en wat we willen. Over dingen doen voor anderen. Over anderen bedanken voor wat ze doen voor ons. Over samen zijn, delen en samen leven. En over warmte. Warmte samen. Warmte voor elkaar. Of het buiten nu wit is of niet. Mooi hoor, dankjewel Mandoeska. Maar wie zou je dat toch hebben, dat te vertellen? Ja. Nou! Ik denk, het is toch echt goed wel. voor al die jaren ja. in de kerk. Ja. Die opa van jou, hè? die kom ervan. Ja, dat was wel klaar. <laughs> kom je eigenlijk wel eens ja. in de kerk, zien? Pas verhaal? Ja, met begrafenissen nog. Want oh. ik kom wel uit een hele katholieke familie. Ja. Uh, maar verder niet meer. Maar ik ben wel heel katholiek opgevoed. Ik ben hmm. tot mijn achttiende wel elke week geweest. En dan uh, kan je wel iets bij voorstellen ja, hoe uh, ja, ja, Manoushka dat ontschrijft. Ja. Ja, ja, ik zat ook in het, uh, eerst in het kinderkoor, daarna in het tienerkoor. Met uh, mijn zussen, want ik kom uit een gezin van acht. En mijn zussen konden ook allemaal zingen. En uh, ja, we mochten ook allemaal solo zingen en zo. Dus ja, ik, uh, ik, ik weet wat zij vertelt. Ja. Ja. Ja. En Everett, jij bent dominee. Dus ik neem aan dat er net zo tegen jou opgekeken wordt... als dat uh, Manoushka tegen haar opa aankeek. Ik hoop van niet. Oh, die... Nee. Het legt tot de druk zo gewoon. De, de, de druk wordt wel heel oog. En, en, en, er is verschil tussen mens en apen, er is ook verschil tussen mens en God. O, en, ja, als je dat dan toch een beetje in elkaar laat overlopen, wordt het wel heel erg griezelig. Ja, maar het ja. is een beetje kinderogen zijn dat. Ja, nou, kinderogen zijn altijd goed, maar uh, onze kinderen waren heel gewoon erin. Uh, en zodra je dan je het belangrijk maakte. Vond Maskelder zei dat meteen. Ja, maar ik We is het niet. verschil tussen kinderen en kleinkinderen. Manuska was een kleinkind. Ja. En dan is opa... Opa krijgt toch altijd iets buitengewoon verhevens vind ik. Is toch iets anders dan papi? De kleinkinderen waren heel erg verbaasd toen ze een keer in de kerk waren... en ik kwam in toga binnen. Dat kon helemaal niet. In een jurk? Is, is, is opa dan dominee? Ja, dat, dat doet opa ook. We wist het niet. En opa, als het goed is, verwendt hij de kinderen natuurlijk dusdanig... waardoor hij een bepaalde status Absolut, krijgt, hè, Jan? Absoluut. Ja, zo hoort dat natuurlijk te ja. gaan. Ja. Maluske, jij, jij zingt ook prachtig. Jij zei van, ik ga een verhaal vertellen, maar... Ja, daar hoort een liedje bij. Daar hoort een liedje bij. Ja. Het is uh, over witte kerst, uiteraard. <laughs> Leuk met de regen van vandaag. Hè? just Jazz knots roasting on an open fire Jack Frost nipping at your nose know. You taught carols being sung by a choir and Folks dressed up like Eskimos Everybody knows a turkey and a mistletoe Will help to make the season bright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 And every modest child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering the simple phrase to get from one to ninety-two.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 The kids from one to ninety two. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas. Een heel mooi moment om even het glas met elkaar te heffen. Nou, He? de Merry Christmas indeed. Ja. <laughs> Merry Christmas. Troost nou. allemaal. Nou, Hebben ja. jullie wel eens de kerst op een, een hele andere plek dan normaal doorgebracht, Suzie? Ja, in Noorwegen. In Noorwegen. Noorwegen. Ja. Ja, ja, echt sneeuw hoor. Daar, vies. Echt, uh... daar is het zeker weer. Ja. Mm, min 24 was het. Wow. Wow. Hoe, ja. ziet een, hoe ziet een kerstdiene er dan uit? En hoe zit je nu ja, zit je in een heel, prachtige uh, zwarte jurk? Ja, echt best uh, uh, grappig. Want heel basic eigenlijk. Zuurkool en, Zuurkool. Uh, en worst. En uh, een, een, een groot stuk gebraden varkensvlees. En, ja, en rooikool hadden ze ook. Dus, maar dat, dat was heel traditioneel daar. We hadden echt een traditioneel Noors kerstmaal. En het was superleuk. Met heel veel cadeautjes. Wij, wij mochten bij een familie aanschuiven en... Okay. En wit uiteraard. Ah, echt ja, mooi in, in, in, in, in, in, in, in En het licht zo ook zo mooi daar. Om uur zo... wordt het al een beetje donker. Hè? En dan, dan wordt het eerst een beetje blauw-rozig. Okay. Oh, dat is wat Noorderlicht. Dat ja, is echt mooi. Dat klinkt mooi. tot jaloezieën, maar ja, ja, ja, en wit ik hè. Ook, ik oh, ja. van, van die, die schaarse keer. Ik, ik kan me niet echt herinneren dat het op kerst echt gesneeuwd heeft. Maar die schaarse keer dat het sneeuwt. Het, alles wordt is zo gedempt en fijn en, en ik vind sowieso die hele decembermaand al fijn, maar als het ook nog gedempt is en iedereen ja. wordt er ook wat liever van. Mensen gedempt. worden vrolijker ervan, ja. Maar gewoon ja. ja. ja. nou als je naar Suriname terugkijkt, dat je daar karakteristiek vond voor de viering van het kerstfeest. Natuurlijk de verbondenheid van mensen en ja. zo. Maar laten we zeggen in dit soort, je, je meldt de witheid, de sneeuw, maar dat zal ongetwijfeld in Suriname iets anders zijn. Wat jij daar associeert met kerstfeesten in de, ja, dus zeg maar, de hele atmosfeer. Ja, het is, het is niet heel veel anders dan hier. Alleen het, de, de familie is. Uh, en, en familie is heel dichtbij. En, en ook heel veel. En, en iedereen viert dat samen. En het is best een. Um uh, mensen leven daar ook echt naartoe. Iedereen gaat, met, met de, gaat naar de kerstmis. En, en of je nou de, de rest van het jaar naar de kerk gaat of niet. Met de ja. kerstmis is pas die kerk uit zijn voegen. Ja. Of je katholiek bent of niet. Maar, en we leven met, met zeven verschillende bevolkingsgroepen daar. En, en ineens met de kerst, ongeacht geloof en, en, en gewoonte. En gebre... alles en iedereen bij elkaar. En, en iedereen is heel lief. Ik, ja. dat, zo ervaar ik dat. dat vind ik, maar er vind ontstaan ik daar... geen laten we zeggen, lokale nieuwe tradities... die. Passen bij jullie leefomgeving daar. Ik maar zeggen, hier nee, de kerstboom. En, nee, dat en hele de ding met die kerstboom en, de, oh. en versiering in de stad... en cadeautjes en uh, commercie hartstikke erop. Bam! En uh, Gloria en Excelsis Deo. Ja, dat oh, was Het is heel Hollands, hoort. alleen ligt er geen sneeuw en is het, is het lekker weer. Ja, ja. <laughs> ja dat is natuurlijk het, ja, ja. <laughs> ja, het, het, het is heel, heel Hollands kerstboom. Ja. Het toneel zou niet aan te slepen waarschijnlijk ja. daar. Maar ik stel me ook voor dat iedereen helemaal uitgedost is. En, uh, ja, dat, dat, glitters, dat, dat hoort er ook wel bij. bij. Ja, ja. Ja. Als je een kans hebt om je, om je mooi aan te kleden... dan greep je die met beide handen. Kerst is daar een hele goede gelegenheid maar voor. Had jij dan glitterjurkjes en zo voor dat hele ding. En dan zonder jas. Dus iedereen kan het ook nog zien. <lacht> ja, ja. Nu lopen allemaal van die bondjassen. <lacht> nee, dat niet. Iedereen is hier vanavond ook op zijn kerstberst gekleed in ieder geval. Dus dat is alleen maar, dat is alleen maar mooi. Uh, Evert... Waar gaat jouw eerste keerverhaal na een uur over? Dertig jaar geleden. Over dertig jaar, ook precies, net als Jan vertelde... precies vijftig jaar geleden is nu precies dertig jaar geleden. Ja, precies dertig ja, jaar geleden. Meer vertel je niet, hè? Komt straks in het verhaal. Ja, straks. Je moet het nooit van tevoren weggeven. Nee, je, je, je maakt je het spannend. Suzie, jouw eerste keer. Ja, ik zit even te tellen nu, maar... Um... Ook zo rond de 30 jaar geleden. Hoe oud was je toen? 12. Uh, ik het vragen. 12. Twaalf, oh, twaalf. Twaalf. Ja. Wat doe je nou op je 12 Ja. Voor een eerste keer. Bij mm -hmm. mm -hmm. de middelbare school gaan? Nee, het is nog langer geleden. Ik was namelijk 6. Je was 6 naar ja. school gaan. Gaat hij daarover? Nee, hè? Nee, ik heb het net al. Het, het, het gedicht dus ook mooi met dat paard, hè? Een paard, en een paard, ja, Mijn verhaal gaat ook over een paardje. paardje. 30 jaar geleden, een paardje. Ja. Het is allemaal voor de eerste keer. Jan van Hoof, Evert Overheem, Suzy Dekster, Manoushka Zegelaar-Breeveld... en René Broeders blijven nog uh, tot één uur, tot twee uur aan tafel zitten. Geen hoorspel geweest vandaag in Casaluna, zoals u hoort. Want we hebben een prachtige speciale kerstverhalen-uitzending over de eerste keer. Dus morgen krijgt u twee hoorspelen achter elkaar. Maar vandaag uh, is het Casaluna en kerstverhalen. We zijn zo meteen terug na één uur. Tot zo. En als u wilt reageren, doen hè. Casaluna.ncv.nl